8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Brussel's akkoord over nieuwe lening Griekenland. Sam Som, meest genoemd als PvdA-leider. En Enschede geeft Utrecht hooligans een stadsverbod.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 In ruil voor de lening moeten de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht op maximaal 120,5% van het bruto nationaal product. De eurolanden vragen de banken om 53,5% van de schulden die Griekenland bij ze heeft kwijt te schelden. Als de eurolanden geen akkoord zouden hebben bereikt... zou Griekenland volgende maand failliet gaan. Volgens Jonker is met de afspraken de toekomst van Griekenland... in de eurozone veiliggesteld. President Draghi van de Europese Centrale Bank... spreekt van een zeer goed akkoord. Minister De Jager van Financiën noemt het tweede reddingspakket voor Griekenland een programma met risico's. Volgens hem is het erg belangrijk dat Griekenland het programma strikt volgt. Alleen dan is een faillissement afgewend, zegt De Jager.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 Het opleggen van een gebiedsverbod voor een hele stad is volgens de gemeente Enschede uniek. De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is met twee dagen verlengd tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de leiding van de luchthaven hebben nog geen resultaat opgeleverd. Vorige week staakten 200 werknemers van de dienst die het verkeer van vliegtuigen op de grond in goede banen leidt voor het eerst. Ze eisen meer loon. De staking leidde gistermiddag tot de annulering van 230 binnenlandse vluchten. Frankfurt is de op twee na grootste luchthaven van Europa. Na London Heathrow en Charles de Gaulle bij Parijs. In Mexico is de directeur ontslagen van de gevangenis. Waar zondag 44 gedetineerden omkwamen bij rellen. Ook zo'n 20 andere medewerkers van de gevangenis zijn hun werk kwijt. Tijdens de rellen wisten 30 gevangenen te ontsnappen. Allemaal leden van dezelfde drugsbende. De directeur en medewerkers zouden in het complot hebben gezeten. De doden die bij de rellen vielen waren lid van een rivaliserende bende. De Mexicaanse autoriteiten hebben een beloning van bijna 800.000 dollar uitgeloofd voor tips. Die leiden tot de aanhouding van de ontsnapte drugscriminelen.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 In Honduras hebben honderden mensen het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van slachtoffers van de gevangenisbrand van vorige week. De nabestaanden eisen dat de lichamen van hun familieleden... snel worden overgedragen, zodat ze kunnen worden begraven. De menigte, die vooral bestond uit vrouwen... werd door de politie met traangas uit het mortuarium verdreven. Bij de brand in Honduras kwamen bijna 360 gevangenen om het leven. De meesten zijn zo ernstig verbrand dat het moeilijk is hun identiteit vast te stellen. Tot nu toe zijn 32 lichamen geïdentificeerd. Daarvan zijn er 16 overgedragen aan de familie. Dan is weer nog vanochtend bewolkt in de noordelijke helft van het land wat motregen. Vanmiddag droog en hier en daar zon. <coughs> Vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen eerst bewolkt en regen, later opklaringen. Het wordt dan 9 tot 10 graden. AMDB Verkeersinformatie: minder files deze ochtendspits heeft alles te maken met de vakanties in een deel van Nederland. In totaal nu 64 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam en Rotterdam. Wat langer zijn de files op de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen... bij het knooppunt Ketelplein 4 kilometer, daar was even een rijstrook dicht. Een aanrijding op de A7 Groningen richting Heerenveen... tussen Hoogkerk en Leek 2 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Bevenwijk en knooppunt Raasdorp langzaam rijden over 8 kilometer. Er was een aanreding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en het knooppunt Kleinpolderplein staat 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En richting Hoek van Holland staat tussen de Knopende Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter.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 Mijn reis naar Amerika boek ik simpel en snel. Want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op vliegtickets.nl. vliegtickets.nl Fotograaf Ragnar Axelson maakt adembenemende foto's van een wereld die door de opwarming van de aarde aan het verdwijnen is. Die van de jagers en vissers van de Noordpool. Vanavond op Nederland 2 in Avro up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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De Partij van de Arbeid moet verder zonder Job Cohen. Joost Vullings vertelt zo wat de partij te doen staat. En Mark Robin Visser praat met de nieuwe talenten van de PvdA. Griekenland kan verder met de nieuwe lening van de Eurolanden. Corrie Kees heeft zo de reacties uit Athene. Maar ja, volgens minister De Jager komt Griekenland daar bepaald niet makkelijk mee weg. Als Griekenland alles daaraan doet om dit nu te implementeren... dan is hiermee zo'n hele harde... Wanordelijke vorm van een default is hiermee afgewend. Nou, ja, dan moeten ze dus wel hun best doen. Want dan is voorlopig tenminste een faillissement afgewend. Het is de uitkomst van de nachtelijke marathonzitting van de Eurolanden in Brussel. Er komt een tweede steunpakket van 130 miljard euro voor Griekenland. Correspondent Tijn Sadé in Brussel. Tijn, uh, hoe lang geeft dit nu rust op het Eurofront? Nou ja, dat. Uh, uh moet dan tot 2014 de Grieken lucht geven. Ze zijn er dus inderdaad uitgekomen. Je zei het al, een nachtelijke marathon. Het is heel laat geworden. Rond half zeven stuurde minister De Jager nog een tweet: dat hij zijn hotelkamerdeur niet open kreeg. Het hotel had zijn padje geblokkeerd. Ze gingen er daar al, al van uit dat de minister dus niet meer zou komen slapen. Nou, ik hoop dat hij nu uh, wel rustig ligt te slapen. Ze zijn eruit. 130 miljard nogmaals. Na dat eerdere pakket van die 110 miljard. Nou, de Grieken moeten dan. Al hun beloftes nakomen, flink gaan bezuinigen, besparen en hun staatsschuld van 160% van het bruto nationaal product terugbrengen naar 120,5% in acht jaar tijd. En daarmee moeten ze het dan tot 2014 doen. Dan hebben we nu, tot in ieder geval tot met 2014, is de financieringsbehoefte van uh, Griekenland afgedekt. Daarna, dat heb ik ook in de Tweede Kamer besproken. Is het natuurlijk nog onzeker of er voldoende markttoegang uh, is voor Griekenland? Maar daar moeten we even op wachten. Oké, okay, nou dan gaan we nou ja, daar maar op, op wachten met z'n allen. He? Ja, <laughs> tot, ja twee, tot, tot 2014 in ieder geval, zekerheid. Dat is de boodschap van de jaren. Ja. Ja, de jager die wil vooral, en daar heeft hij ook uh, uh, succes mee uh, gehad uh, vannacht uh, in de onderhandelingen... hij wil vooral ook veel meer toezicht hè, op uh, wat de Grieken nou precies allemaal aan het doen zijn. Of ze hun beloftes wel nakomen. We hadden uh, de laatste tijd dus een uh, zogeheten trojka... Onderhandelaars namen dus uh, de Europese Centrale Bank, het uh, IMF en de Europese Commissie. Ja, die gingen daar af en toe naartoe en die rapporteerden dan. Maar ja, telkens kwamen er weer nieuwe lijken uit kasten rollen. Telkens werden we weer voor nieuwe verrassingen gezet. Nou ja, dat willen. De Nederlanders en de Duitsers ook eh, zeker niet meer. Uh, Jan Kees de Jager uh, die heeft uh, er echt uh, op uh, ja, die heeft druk uitgeoefend dat er toezicht komt bijna dagelijks. Nou, dat gaat er komen en dat is ook wel logisch, want er komen ook nog verkiezingen aan in Griekenland in april. Ja, en ze willen de, natuurlijk niet dat de beloftes die nu gemaakt worden, zo meteen na april met een eventuele nieuwe regering weer niet nagekomen worden. Vandaar.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 Ja, daar is het heel uh, op dat punt is het heel spannend geweest. En daarom duurde het ook zo lang. Aan die tafel zit niet alleen ook het IMF nog uh, erbij bij de ministers, maar ook vertegenwoordigers van de banken. Nou, daar is al maandenlang uh, mee gesproken in Athene. De Grieken en de banken die zouden dan op een gegeven moment uit zijn gekomen op uh, zo'n uh, 70% van hun uh, schulden die ze kwijt kwijtschelden. Uh, Griekse schulden. Nou, uh, dat moest meer worden. Want uh, met die 130 miljard die zeg maar, de eurolanden in een pot storten, daar kwamen we niet mee. Er moest dus meer uit uh, andere hoeken komen. Nou, dat komt dan toch weer van de banken. En die verhogen nu dat kwijtschelden van 70% naar 75%. Nou, en het is er echt heel hard aan toegegaan vannacht. Nederland en Duitsland hebben zelfs op een, be op een bepaald moment gedreigd... ja, banken, als jullie uh, dit niet pikken... sorry, dan trekken wij wel gewoon de stekker uit het hele plan. ja, En daarmee dus eigenlijk uh, zeg je... dan dreigen wij gewoon met een faillissement van Griekenland. En toen zijn de banken toch nog overstag gegaan. Die druk was heel erg groot. Daar hebben we ook tot diep in de nacht... of beter gezegd tot in de ochtend... Uh, tot, tot net voor kort. Uh, dus we hebben daar heel erg lang over gesproken... om juist die banken te dwingen tot bijna om vrijwillig... Uh, want uiteindelijk zijn ze er vrijwillig mee akkoord te gaan... een geholpen vrijwilligheid om uh, die afschrijving te, re te realiseren. Uiteindelijk gaat het om een waardevermindering... op de staatsobligaties die ze hebben van 75%. Dus dat is een enorme vermindering die de banken moeten accepteren... van 75%, omdat wij anders niet mee wilden doen aan het volgend pakket. Al met al, je hoort het ook weer hè, hier in deze woorden van de jager. Hij was toch voorzichtig in al zijn formuleringen. Duidelijk, geen gejuich vanochtend vroeg na het onderhandelen. Eerst zien, dan geloven. Dat is toch wel een beetje het motto. Ook bijvoorbeeld het IMF, hè, dat flink gaat bijdragen... aan het hele pakket van, van steun aan uh, Griekenland. Dat gaat pas uh, ergens in maart beslissen over... Hoe groot nou precies hun bijdrage wordt? Nou, volgende week komen de regeringsleiders naar Brussel voor een nieuwe eurotop. Dan volgt er verder overleg. Dan zal er vast ook weer meer gepraat worden over de politieke kant van het verhaal. Hoe ontwikkelt de politiek zich in Griekenland? Wat gebeurt er na die stembusgang eind april? Dat blijft dus allemaal nog een vraag. Onze correspondent in Brussel, Tijn AD, volgde die marathonzitting van de ministers van Financiën. Ja, geen jubelstemming dus in Brussel. Dat kunnen we wel constateren. Voorzichtig enthousiast uh, is men daar. In Athene is correspondent Corny Keze. Corny, we proeven toch ook wat wantrouwen nog bij de jager. Hè? Kunnen de Grieken de onzekerheid van de jager wegnemen, denk je? Nou ja, dat, dat zal de komende tijd uh, moeten blijken. Maar ik hoorde bijvoorbeeld uh, minister van Financiën, Venizelos Zellers. Uh, heel moe, heel emotioneel. Uh, in zijn persconferentie zeggen dat het ja, een moeilijke 15 uh, uur waren. En uh, hij uh, legde er ook de nadruk op dat Griekenland... Uh, eigenlijk alleen op de been kan worden gebracht als alles wordt uitgevoerd. Want, zegt hij, er is altijd twijfel of we het kunnen of we het willen. En daar moeten we nu een antwoord op geven. En hij zei ook van ja alle sociale partners, politieke partijen... en uh, hopelijk ook de mensen die er niet in geloven... Uh, moeten dit programma, uh, ja, moet helpen om dit programma uit te voeren. Ja, je zegt het al, die, de politieke partijen. Maar die hebben natuurlijk ook nog het punt van de verkiezingen. En voor ja. en na de verkiezingen, dat zijn twee verschillende werkelijkheden. Wat, ja. wat zeggen die partijen daarover? Ja. Nou, er zijn nog geen uh, reacties van, uh, van de oppositiepartijen. Maar ik verwacht dat, uh, dat de linkse partijen en de communisten... Uh, ja, negatieve reacties uh, zullen geven. Er is ook nog geen reactie van de coalitiepartner, de conservatieve uh, partijleider Samaras... heeft ook nog geen officiële reactie gegeven. Dus daar moeten we op wachten. Maar het is natuurlijk uh, duidelijk dat op dit moment... Uh, de coalitie niet in gevaar is. Maar uh, er kunnen problemen komen de, de komende maanden. Uh, volgens de jongste opiniepeilingen... halen de twee coalitiepartijen samen al geen meerderheid meer. Dus daar ligt, uh, ja, daar ligt het probleem in Griekenland. Hmm. Het is nog vroeg. Uh, Cornie, wat zijn de reacties in de Griekse pers? Wat schrijven de media? Nou, de media houden zich vooralsnog alleen bezig met het melden van het nieuws. Dus uh, hoe ziet die overeenkomst eruit? Wat, wat is er allemaal gebeurd in deze lange nacht? Er is één krant, een uh, conservatieve krant, die, uh, waar een commentator een kleine uh, ja, commentaartje geeft. Uh, hij zegt het uur van de grote waarheid in Brussel. Uh, maar het uur van de waarheid komt in Griekenland als we naar de stembus gaan. Uh, dan zal duidelijk worden wie we zijn en in welke God we geloven dan uh, zegt hij, wil, uh, wil ik zien wat we gaan, wie we gaan kiezen om dit land te regeren. Oké, okay. ondertussen zijn er nog stakingen en, en acties op het programma in Griekenland? Ja, inmiddels heeft de, de grootste algemene vakbond... heeft uh, vanmorgen, morgenmiddag, een, uh, een demonstratie uh, aangekondigd. En ze zeggen dat ze dat doen tegen de maatregel om de lonen uh, te verminderen. Met name het minimumloon dat hier uh, sterk uh, omlaag gaat. Nou... Wordt vervolgd. Corny Kees. Dankjewel vanuit Athene. Is nog steeds geen nadere informatie over de toestand van Prins Frizo. Wel is de ski-partner van de prins gehoord door de politie. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De ochtendspits blijft bescheiden met 72 kilometer file. Er is net een aanrijding geweest op de A4 van Delft naar Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en het knooppunt Prins Klausplein staat 3 kilometer. De rechte is dicht, dat is allemaal gebeurd op de parallelbaan. En de aanrijding in het noorden op de A7, Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek staat nu 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gauw door naar Mark Robin Visser, die ontbijt in Utrecht met P. van der Aars. Daar zijn ze op zoek naar... Jobjes in de dop of juist naar andere soort politiek leiders, uh, Mark Robin. Ja, ja, ik weet niet of je het zo uh, zwart-wit uh, zou moet zeggen... maar ik zal de vraag eens even voorleggen aan uh, Diana van Loenen... deelraadslid te Amsterdam-Oost. Uh, ja, Jobjes in de dop, moeten we nieuwe Jobjes... of moet er juist een heel ander soort iemand komen? Nou ja, goed, uh, dat, dat weet ik niet wie er nu moet komen. Ik denk dat wat we vooral moeten doen is benadrukken dat we gewoon een verhaal hebben. Hè. We hebben al een goed begin gemaakt met het uh, linksom uit de crisis... Uh, waar het ook al in de trouw over ging. Uh, dat is volgens mij een hele goede aanzet. Het gaat er met name over van, nou ja, de belangen van de werknemers weer uh, veel meer centraal zetten. En weer meer grip te krijgen op het, onder, op het onderwijs en zorg. Hè. Al die sectoren waar... wat de marktwerking misschien te ver is doorgeschoten... en ja. mensen hebben het gevoel dat ze daar geen grip op hebben... en dat moeten wij uh, volgens mij weer gewoon uh, claimen. Ja. En ik denk, tot de volgende verkiezingen heb je 30 zetels... en uh, ga daarmee aan de slag. En dat is denk ik belangrijk dat de fractie uh, ja. daarmee nu aan de slag gaat... in plaats van uh, te blijven neuzelen over wie en wat en poppetjes. Ja. Ja. Wat hier vanochtend aan de ontbijttafel opgemerkt werd... is hoe is het eigenlijk mogelijk dat een partij met 30 zetels... in de Tweede Kamer zo onzeker over zichzelf... en zo onzeker en onduidelijk overkomt? Heeft u daar een idee over? Ja, goede vraag. Ik denk dat uh, het belangrijk is, inderdaad, dat we vooruitkijken. Dat we ook als partij uh, een positief uh, verhaal uitstralen. En niet te veel uh, op sentimenten gaan zitten van gewoon over een Nederland wat bijvoorbeeld nooit heeft bestaan. En uh, uh, meehelpen aan misschien een angstcultuur. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. We moeten veel meer ons eigen verhaal brengen. En Volgens mij is ook mijn generatie, zoals we hier ook aan de ontbijttafel zitten... Jullie zijn jonge dertigers. Ja, jonge ja. dertigers, ja. Um, wij, wij staan ook voor een uh, progressieve politiek en uh, we schuwen de hervormingen niet. Uh, en een positief verhaal, dat is belangrijk... En Vergeet ook bijvoorbeeld uh, de middengroepen niet. Hè? Da daar Volgens ja. mij, Paul de Beer zei al iets over. Uh, we zijn niet alleen een partij voor de onderste uh, groepen... maar ook uh, voor de middenklasse. Ja. Tegelijkertijd merk je, uh, u begon zelf over de jongere generatie... dat ze heel veel jongeren uh, zich helemaal uh, niet aangetrokken voelen tot de politiek. Dat is toch denk ik ook een probleem voor de Partij van de Arbeid. Ja, nou ja, mijn ervaring is... Uh, uh, Vorige maand was ik zelf op een partijcongres uh, in Den Bosch. Nou, het was een uh, ontzettend uh, leuk congres, ook gezellig. Uh, heel veel jonge mensen. En ook heel veel jonge mensen die echt iets te vertellen hebben. En een idee hebben over waar het heen moet met de partij. En nou ja, wat ik net ook al zei, het is, dat is ook veel beter dan aan de zijlijn blijven staan en geen invloed hebben. Ja, goed. Nou, Diana Verloenen, hartelijk bedankt. U moet snel terug naar uh, Oost, Amsterdam-Oost. Partijpolitiek bedrijven weer. Uh, heerlijk de lokale politiek weer. Zet hem op, dank u wel. Ja, we gaan door naar Den Haag. Daar is Joost Vullings. Joost, uh, we hoorden het een van de gasten van Mark Robin zeggen. Ja, we moeten gewoon ons eigen verhaal brengen. Kon Job Cohen dat niet? Uh, nee, dat kon hij niet uh, voldoende. Hij was toch een beetje een, een, een wijvelend leider. En ja, je zag het eigenlijk al aankomen dat hij toch wel... Uh, ermee zou ophouden. Voor het weekend hebben we nog een rondgang gehouden. Nou, het vertrouwen was niet opgezegd, maar het vertrouwen was wel duidelijk weg. En Cohen is ook iemand die heel goed naar zichzelf kan kijken. Hij heeft ook heel vaak in de fractie gezegd, ik zal niet veranderen. Dan ging het vooral over zijn opstellingen in debatten. Nou ja, dat was natuurlijk voor heel veel mensen het teken van... ja, maar dan gaat het hem ook niet worden. Nou ja, dat zagen steeds meer mensen en hij zag het dit weekend zelf ook. En dus stapte hij op. Hij zei het ook op zijn persconferentie gisteren. Hè? De politieke en mediawerkelijkheid van Den heeft gemaakt... dat ik daarin zelf uh, niet voldoende effectief kon zijn. Het zijn veel woorden uh, om te zeggen... dat hij misschien niet helemaal bij dit tijdsbeeld past. Deel jij die analyse? Ja, die, die deel ik zeker. Misschien dat hij het als premier nog wel had gered in deze tijd... maar de rol van oppositieleider, ja, die, die ligt hem gewoon echt niet. Maar als je heel kritisch kijkt, kan je ook wel afvragen... of gewoon de Partij van de Arbeid nog wel bij het tijdsbeeld past... <laughs> Waarmee ik eigenlijk wel zeggen, van, ja, de crisis is natuurlijk veel dieper. Dat is deze uitzending uh, natuurlijk ook al besproken. Met een nieuwe voorman of vrouw ben je er natuurlijk niet. Want de druppel waarover Cohen struikelde was uiteindelijk een interview over de koers. Gaan we richting de SP of blijven we iets links van het midden? Nou ja, en die discussie die, ja, die moet nog volop gevoerd worden, wordt volop gevoerd. Uh, want uiteindelijk blijft de analyse toch dat middenpartijen als de P van maar ook het CDA het gewoon heel erg moeilijk hebben... En een nieuw gezicht, dat kan een start zijn... maar is zeker niet per definitie de oplossing. Nee. Dus dat eigen verhaal, dat, dat hebben ze nog niet op orde. Er is nog niet echt ja, een goede eigen verhaal. een verhaal. Maar uh, kijk, het is, uh, ga maar eens de, de straat op en vraag maar eens in je vriendenkring... waar staat de Partij van de Arbeid voor... En dan komen mensen eigenlijk niet zo ver. En als je het over andere partijen vraagt... kunnen mensen het over het algemeen wel goed weergeven. Kijk, want ze hebben een verkiezingsprogramma... en ze hebben een beginselprogramma... dus er zijn natuurlijk standpunten, er is natuurlijk een visie. Maar het is allemaal een beetje onduidelijk voor de, voor de mensen in het land... maar ook voor de partij zelf. Dus moet er ook echt gekozen gaan worden. Hmm. Um, P. Van PvdA-leden kunnen zich nu gaan uitspreken... Hè? Even, even over het, het kopstuk dat moet gaan komen. In een raadgevend referendum voor een nieuwe fractievoorzitter... tevens politieke leider. Dat is een bijzondere probleem. Procedure. Is dat nou verstandig? Ja, daar kan je heel, heel verschillend over denken. Er zijn zeker voordelen. Uh, je haalt op dit moment eigenlijk de, de beslissing weg bij de fractie. Zeg maar het Wespennest. Uh, ook is de mening, uh, vol van partijvoorzitter Hans Peckman die hoorde je het gisteravond zeggen... Ja, door strijd komt de beste kandidaat bovendrijven En die kandidaat heeft dan een helder mandaat ook van de leden. Maar er ja, zijn natuurlijk ook nadelen. Stel dat de leden iemand kiezen die dus bij de leden populair is, maar in de fractie niet. Dan zit er dus een fractie met de nieuwe fractieleider die heel erg slecht ligt. Ja, en daarnaast is het, is het natuurlijk uh, leuk, zo'n procedure, zo'n verkiezing. Maar de Partij van de Arbeid is nu tot minimaal 16 maart in het nieuws. Want nou, tot aanstaande dinsdag kunnen zich mensen melden. Mm -hmm. Dan krijgen we campagneavond in het land. Nou, en dan gaan mensen stemmen. En uiteindelijk op 16 maart wordt de uitslag bekendgemaakt. En uh, ja, hoe triesten het ook persoonlijk voor Job Cohen vinden... bij VVD, CDA PVV... ze zijn buitengewoon ingenomen met deze actie van de Partij van de Arbeid. Want zij denken, ja, wij gaan over een paar weken het katshuis in om over hele moeilijke dingen te praten. En ze weten nu gewoon dat in die periode de parlementaire pers... ook heel druk is met de Partij van de Arbeid. zal af en toe een beetje afleiden, de voorpagina's beheersen. En dat komt ze natuurlijk heel erg goed uit. Aan de andere kant, ze hadden Job Cohen... Die dacht altijd constructief mee. Die is nu weg, dus ze weten niet wat de nieuwe leider gaat doen. Maar gisteren is er toch stiekem wel een beetje gedanst in de gangen van VVD en CDA en PVV. Ja, ja dat kunnen wij ons wel voorstellen, Joost. Toch nog even tot slot wat namen, want namen worden genoemd en foto's staan al op voorpagina's. Ja, Wie zeker. komt er in aanmerking, want niemand heeft zich nog gemeld, hè, officieel. Nee, er heeft zich slechts één iemand afgemeld. Dat is vice-fractievoorzitter ja. uh, ja, Jeroen Dijsselbloem. En de rest, ja, die zweeg of was volstrekt onbereikbaar. Uh, dat heeft er ook mee te maken. Dat is beleefdheid naar Cohen. Je wil niet uh, op de dag van zijn afscheid... Uh, eigenlijk gelijk al op zijn politiek, politieke graf... Uh, Gaan dansen En bovendien is, is fractievoorzitter zijn, dat is echt een hondenbaan om het zomaar eens te zeggen. Dus overleg met het thuisfront is ook handig voordat je, je kandidaat uh, stelt. En nou ja goed, een steun uh, aftasten in fractie en partij, dat is natuurlijk ook uh, zeer uh, handig. Maar goed, de namen, die wilde je weten. Ja. Nou ja, ik, ik verwacht wel Diederik Samson. Uh, die heeft zich ook al eerder uh, uh, gemeld in de strijd om het fractievoorzitterschap. Toen verloor hij van Mariet Hamer. Nou, dus ook haar naam wordt weer genoemd. En dan zijn er nog namen als Martijn van Dam, Ronald Plasterk... Nebehat Albayrak en ook Frans Timmermans wordt genoemd. Uh, die, die hebben zelf dus hun namen niet laten vallen. Dat is dus vooral op basis van uh, ambities zoals wij mensen kennen... en denken, nou, die zou ja. zich wel eens kunnen melden. Maar goed, uh, het zal snel duidelijk worden voor dinsdag... dus wie zich allemaal meldt. En de grote vraag deze keer is dus niet... wie ligt er goed in de fractie... maar wie is dus vooral populair bij de leden in het land? Joost Vullings in Den Haag. Vijf minuten voor half negen is u te luisteren naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. Wij schakelen nog maar weer eens met Innsbruck. Uh, de skivriend van Prins Frizo namelijk, hotelmanager Florian Moosbrugge... is door de politie in leg ondervraagd. Het horen van een begeleider is in Oostenrijk gebruikelijk naar zo'n gebeurtenis. Uh, Menno Remai is nog steeds in Innsbruck. Uh, Menno, de moeder van Florian heeft een interview gegeven hè, aan de Oostenrijkse televisie. Wat heeft ze gezegd? Ja, de geruchten gingen al langer hè? dat uh, de familie uh, betrokken was. Iemand van de familie, de familie wilde de afgelopen dagen niet praten met de media... maar nu uiteindelijk wel met de Oostenrijkse televisie. Nou, ze hebben met de moeder dus gesproken, Christel... over wat er gebeurd is met uh, Prins Friso... en haar zoon uh, Florian, senior manager in Hotelpost. En ze vertelden vooral hoe de koningin gereageerd heeft. En in dat interview van gisteren bedankte ze ook koningin Beatrix. Ze hebben volle volledig ook ook voor onze zijde. En... Sie wissen, dass der Florian kein, keine Schuld hat in dem Sinn und trotz der großen Belastung für ihren Sohn hat sie Florian wie ihren eigenen Sohn behandelt. Wie hat sie reagiert, die Königin? Sie hat ihn in den Arm genommen und hat ihn getröstet. Ja, ze heeft veel sympathie voor ons, uh, vertelt de moeder. Ze weet dat Florian geen schuld heeft. En ondanks de zorg om haar eigen zoon, heeft ze Florian als een uh, eigen zoon behandeld. Um, uh, dan is de vraag nog even van de verslaggever: hoe heeft de koningin gereageerd? En dan vertelt ze: ze heeft Florian. En ze, dan hebben we het steeds over de koningin natuurlijk. Ze heeft Florian in haar armen genomen en getroost. Ja, uit het verhoor, uh, menno van die Florian, bleek ook dat de beide skiers, de prins en Florian, uh, geen gevaar zagen in dat gebied waar ze gingen skiën. Waarom niet? Nou, je moet begrijpen natuurlijk dat eh, niet alleen Frieshoort het ge gebied goed kent... maar deze Florian al helemaal, ja. eh, 42 jaar, schiet daar zijn hele leven, woont daar. Eh, eh, kent dat van A tot Z. En volgens eh, Florians moeder waren er geen aanwijzingen voor dat gevaar. We had het grote loch, den krater, gezien van de sprenging. Er is niks afgegaan. Er waren uh, starke sporen, er waren een uitgevarende spoor naar de Hang hinüber. Und auch dort waren ja schon sehr viele Spuren drinnen. Also man hat sich einfach sicher gefühlt. Nou, wat is er aan de hand? Uh, ze, ze gingen naar die piste toe, uh, gingen kijken kan het of kan het niet, want ze wisten van het lawinegevaar. Ze hebben een krater gezien van de ontploffing, uh, die knallen hoor je ook altijd, dus je weet dat er geschoten is. Nou, er was geen lawine geweest um, en waar ze gingen skiën was al maar al duidelijk ingesleten sporen naar de volgende helling. Uh, en, en ook daar die sporen door de sneeuw, dus ze voelden zich gewoon zeker van hun zaak. Um, en dan tot slot nog even naar uh, de officiële berichten van de RVD. Want gisteren was de eerste dag zonder zo'n bericht uh, over de situatie van de prins. Verwacht je vandaag weer stilte? Ja, ze hebben natuurlijk eh, van de week al gezegd van eh, we verwachten wellicht niet eerder een prognose te kunnen stellen eh, tot het eind van de week. Niet eerder misschien dan het eind van de week. En daarmee koop je tijd. En daarmee eh, zeg je ook, we hoeven niet iedere dag een, een, een medisch bulletin uit te geven. Wij hebben nog steeds geen idee wat er in dat ziekenhuis gebeurt, wat er met eh, Prins Fricio aan de hand is en, en hoe zijn behandeling gaat. We eh, verwachten vandaag een, een, een, een nieuw medisch bulletin. Laten we zeggen, we hopen wat nieuws te horen. Oké, okay. Menno en als dat zo is, dan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 Fotograaf Raks. De laatste dagen van de Noordpool. Radio 1. Het NOS-journaal. Griekenland behouden voor de euro en Diederik Samsom, favoriet als fractievoorzitter PvdA. Goedemorgen, het is half negen, ik ben Jan van der Putten. toekomst van Griekenland als Euroland is veilig gesteld. Een faillissement is voorlopig afgewend, dat zei voorzitter Jonker van de Eurogroep na het bereiken van een akkoord over het nieuwe lening. Dat nieuwe reddingspakket heeft een waarde van 130 miljard euro. The agreed package contains significant efforts from both private and official sector creditors. En de is estimated to amount op to 130 billion euro in uh, 2014. In ruil voor de lening moet Griekenland zijn staatsschuld in 2020 hebben teruggebracht tot maximaal 120,5 van het bruto nationaal product. Minister de Jager van Financiën. Ja, belangrijk is dat nu eerst Griekenland zelf maatregelen moet nemen... om te laten zien dat ze het waard zijn, deze leningen. De komende twee weken moeten ze hele belangrijke maatregelen in wetgeving omzetten. Vervolgens moeten ze ook voldoen aan een heel scala aan eisen die wij hebben gesteld... wat betreft strenger toezicht en een speciale geblokkeerde rekening waar het geld op wordt gestort. En tot slot moet ook de private sector, de banken, moeten ook een grotere bijdrage leveren aan de totale oplossing. En dan de PvdA-kamerlid Diederik Samson wordt op dit moment het vaakst genoemd als nieuwe fractievoorzitter. Na het vertrek van Job Cohen is het speculeren over opvolger in volle gang. Maurice de Hond peilde de voorkeur voor de kiezers. Op de derde plaats komt dan uh, Frans Timmermans, uh, die scoort dan uh, 6%. Dan op de tweede plaats Ronald Plasterk met uh, 27% en dan... Samsung vrijwel even groot, iets hoger met 29 procent. PvdA-leden kunnen de komende weken hun voorkeur uitspreken voor een van de zittende Kamerleden. En daarna kiest de fractie een nieuwe voorzitter. De fractievoorzitter is trouwens niet automatisch de nieuwe partijleider. Voor die functie wordt de Amsterdamse wethouder Ascher het vaakst genoemd.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 De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt gaat door tot vrijdag. De gesprekken tussen de bonden en de luchthavenleiding hebben nog niets opgeleverd. Het grondpersoneel staakt voor meer loon. Gisteren vielen 230 binnenlandse vluchten uit, maar dat leidde volgens de luchthaven Frankfurt niet tot grote problemen. Die gecancelde Flüge zijn vooral allen Dingen innerdeutsche en in Europese Flüge En vaak worden dan alternatieve verkeersmiddelen zum Einsatz kommen, Dat betekent heißt, dat bijvoorbeeld de passagiers dan op de baan omgeboekt worden en hun ziel dan toch erreichen. Frankfurt is de op twee na grootste luchthaven van Europa naar London Heathrow en Charles de Gaulle bij Parijs. Honderden mensen hebben in Honduras het mortuarium bestormd... waar de lichamen liggen van de slachtoffers van de gevangenisbrand van vorige week. De nabestaanden willen snel die lichamen van omgekomen familieleden terug... om ze te kunnen begraven. Veel lichamen liggen buiten omdat er niet genoeg plaats is in de koelcellen. Menigte van vooral vrouwen werd door de politie met traangas verjaagd. Bij die brand in Honduras kwamen bijna 360 gevangenen om het leven. En op de Donau in Belgrado zijn tientallen schepen en restaurantboten zwaar beschadigd geraakt door kruiend ijs. Dat is ontstaan door de plotselinge dooi. Vorige week was het nog min 20 in Servië. En nu plus 10. Boten worden met stijger en al meegesleurd. En er is geen houden aan.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 Ik begin met een aanrijding op de A4, Delft richting Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en Knopend Prins Klausplein staat 3 kilometer. Zo op de parallelbaan, daar is ook de rechte reishok dicht. Daardoor is het behoorlijk vastgelopen op de A13 vanuit Rotterdam. Vanaf de afwit Berkel Roodreis en Knopend Ippenburg staat nu 8 kilometer. Ook een aanrijding op de A7... Groningen richting Heerenveen, tussen Hoogkerk en Leek staat 5 kilometer. Daar is de linker reishok dicht... Op de A15 Nijmegen richting Gorkum was ook een aanrijding... tussen Tiel en Waddenooijen 4 kilometer... en een lange file nog steeds op de A16 Breda-Rotterdam... tussen de knopende Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer. Innoveren is jezelf opnieuw uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de I uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland...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 Goedemorgen. Het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio In Journaal. Ze zijn druk bij pakjesbezorger TNT Express. Het bedrijf wees vorige week vrijdag nog een overnamebod... van bijna vijf miljard euro van de Amerikaanse concurrent UPS van de hand. En op de beurs fantaseren beleggers nu over een biedingsstrijd... en duwden het aandeel TNT met maar liefst 60% procent omhoog. Het bedrijf komt dan ook nog uitgerekend vandaag met de jaarscijfers. Financieel redacteur André Meijnenma heeft hij al. André, hoe zien ze eruit? Nou, niet zo best, want het vierde kwartaal is in de rode cijfers beland. 173 miljoen euro verlies gedraaid. Hij heeft alles te maken ook met een afschrijving van 100 miljoen voor, uh, voorzieningen die ze getroffen hebben in Brazilië. Daar hebben ze veel problemen. Al een hele tijd lang met het integreren, het in elkaar schuiven van de onderdelen die ze daar hebben gekocht. Uh, en ze hebben ook nog een keer 45 miljoen afgeschreven op de luchtverloot. En als over het hele jaar bekeken. Is het helemaal geen leuk eerste jaar. Want ze staan natuurlijk sinds een jaar op eigen benen. Want daar noteerden ze een nettoverlies van 270 miljoen euro. Terwijl ze vorig jaar, het jaar daarvoor, dus 2010, nog een plusje van 66 miljoen draaiden. Omzet en winst zeggen ze zelf. Ze staan onder druk door de Europese recessie. Integratieproblemen in Brazilië. Klanten kijken dus ook naar goedkopere vervoersmogelijkheden. Dan naar TNT en dus naar andere. Naar de concurrenten zoals UPS en FedEx. En ze zeggen ook. Ja, 2012 is blijkt ook geen gemakkelijk jaar te worden, want we zien nog steeds... heel veel economische onzekerheid in Europa, maar ook daarbuiten. En toch willen bedrijven TNT overnemen. Hebben ze iets gezegd over het overnamebod van UPS? Nee, niks. Want ja, ze zeggen natuurlijk heel, heel formeel... van uh, dit gaat over 2011 en niet over nu. Mm. Uh, tijdens de persconferentie straks... zal er ongetwijfeld natuurlijk vragen worden gesteld... over hoe dat allemaal zit en hoe dat loopt. Maar dan zal ongetwijfeld daar het woord klinken. We zijn ermee bezig. We zijn in een gesprek met elkaar. Uh, u hoort van ons zodra er wat meer te melden valt en dergelijke. Nou, beleggers die zijn wel te porren voor een, een, een, een leuke overnamestrijd. en dus hogere prijzen die daar geboden worden. Want gisteren dus zetten ze het aandeel 60% hoger. Uh, en dat is ongeveer de prijs die je nu voor een aandeel kunt krijgen of moet betalen. De prijs waarmee ze een jaar geleden in de markt zijn gezet toen ze zich afsplitsten van PostNL. Dus zo bezien zijn ze terug bij af. Hebben ook een lastig jaar dus uh, gezien de cijfers ook achter de rug. Uh, natuurlijk veel tegenvallen op de beurs zelf. Maar dan merk je wel dat uh, beleggers eigenlijk ja, uh, toch een hoop fantasie hebben over welke kant ze zou kunnen opgaan met het bedrijf. Ja, en als beleggers er zo in geïnteresseerd zijn... Ook, en ook UPS natuurlijk zo'n groot bot heeft uitgebracht... is het daarmee dan bijna wel zeker dat TNT wordt overgenomen? Nou, het zal wel heel raar moeten lopen als er geen uh, overname komt... of het dan nou door UPS is dan wel door FedEx. Uh, grote kans natuurlijk dat het... Uh, uh, ja, ze, ze, ze zijn los, uh, ze hebben de handen vrij... ze zijn natuurlijk afgesplitst van dat kwakkelende PostNL... Uh, ze zijn in een etalage gezet, ze hebben een eigen beursnotering... dus uh, wat let andere concurrenten die al jarenlang kijken... zoals UPS, die kijkt al jarenlang naar... TNT, want die hebben een grote positie hier op de Europese markt. Is zijn heel aantrekkelijk voor UPS. Er wordt natuurlijk wel gezegd van ja, maar als twee grote partijen bij elkaar komen... de één eh, marktendeel van misschien 20 en de andere iets van 10 bij elkaar, 30 wordt wel heel erg veel. Ja. Ja, dat zal ongetwijfeld nog wel problemen gaan opleveren. Uh, maar ja, je gaat samen om voordeel mee te doen. En blijkbaar ziet UPS heel veel voordelen om met TNT in zee te gaan. En ziet TNT eigenlijk ook wel van binnen wel heel veel voordelen om het met een ander te gaan doen, gezien de omstandigheden. Ja, en dus lijkt een overname erin te zitten. André, mijnen maar. Straks kijken we even naar de beurskoersen. Ook van TNT, maar ook met name van de euro en de financiële koersen. Ja. Naar aanleiding van het akkoord over Griekenland. Na negen uur wordt zo is dat. Tien minuten over half negen is het. Wij gaan uh, nog eventjes naar de P van de A-talenten... waar Mark Robin Visser vanochtend mee ontbijt. Uh, want Mark Robin, Joost Vullings zei het eerder al, onze Haars verslaggever... het lijkt wel alsof het niet helemaal duidelijk is waar de P van de A nou voor staat. Hoe zit dat bij jouw talenten? Ja, dit zijn uh, natuurlijk uh, lokale talenten, mag je wel zeggen, die ik hier uh, vanochtend aan de ontbijttafel heb. Uh, eerder is die al aan het woord geweest. De jongste PvdA-wethouder uh, in Nederland, Ilke Kraaienveld. Uh, wethouder in Hardingsveld, Griesendam. Jeugd en onderwijs in de portefeuille. Uh, hoe gaat het op lokaal niveau bij u? Begrijpen mensen waar de Partij van de Arbeid in dit geval dus u in uw gemeente voor staat? Hoe werkt dat? Ja, naar mijn idee weten de, de inwoners van Hardestad-Giessendam en in de omgeving ook waar, waar heel goed waar de PvdA voor staat. En want heel vaak gaat het natuurlijk over de landelijke politiek en uh, nou ja, wat mensen daarvan vinden. Maar ja, we moeten niet vergeten dat er enorm veel raadsleden, en dus ook wethouders waar ik uh, bij mag horen, gewoon keihard iedere dag werken om allerlei PvdA-idealen te bereiken. En op lokaal niveau uh, doe ik dat uh, rondom jeugd en onderwijs. Ja. Ja. Maar het is toch zo, in Den Haag werken toch ook kamerleden voor de partijvereniging die toch ook iedere dag heel hard werken? Nee, natuurlijk werken die ook heel hard. Alleen, uh, die krijgen natuurlijk ook en, tere en terecht ook heel veel media-aandacht. Alleen, lokaal merk ik dat de mensen heel goed weten waar ik als PvdA voor sta ja. en waar ik mee bezig ben. Ja? Ja. Ja. Dus als wij op de markt in Haringveld zouden staan en vragen van dit is uh, wethouder Krijveld, weet u waar hij voor staat, dan heeft u de vertrouwen in dat ze een antwoord kunnen geven? Nee, klopt. En, en mensen spreken me ook gewoon aan. Hè? Uh, ik ben een, een wat jongere wethouder, dus ik, uh, ik ga nog eens naar de kroeg en drink... Aha, Aha. ja. Aha, <lacht> en uh, dan drink ik gewoon nog eens een biertje met de jongeren... En dan, daar al, zeg maar, uh, uh, nou ja, uh, sta je in contact met, uh, met jongeren van, hey, wat, wat beweegt ze nu? Mm -hmm. En dan, dan weet je gewoon wat, wat speelt, hè. De onzekerheid over hè, een woning, kan ik die straks nog wel kopen? En, en een baan van, hè, uh, ja, shit, ik moet, ik moet toch eigenlijk een vast contract hebben om überhaupt een hypotheek te kunnen krijgen. Mm -hmm. Nou ja, op dat soort manieren uh, vertaal je dat, zeg maar, weer in je lokale werk als wethouder. Uh, Marleen Hagen is uh, raadslid uh, hier in Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Gaat u ook wel naar de kroeg? Jazeker, ja? Ja, ja. Dan word ik niet meteen uh, herkend als raadslid. Maar in ieder geval merk je dat je ja, lokaal... Uh, uh, sta je meer met, met de voeten op de, op de grond. En uh, kan je heel concreet ook dingen bereiken voor mensen uh, in de wijken. Inderdaad, goede woningen realiseren. Uh, wat voor jonge mensen starters heel erg belangrijk is... Uh, nou, ik ben zelf woordvoerder veiligheid. Nou, er speelt natuurlijk nog wel eens wat in Utrecht. Uh, en uh, uh, het gaat erom dat je daar uh, goede antwoorden op, op formuleert als partij. En uh, uh, dat herkennen mensen wel. Wat is nou het probleem van de PvdA-fractie de in Den Haag? Staat die te ver van de praktijk af waar jullie dus dagelijks mee te maken hebben? Nou, niet allemaal. Uh, kijk naar bijvoorbeeld Tanja Jan de Nansing... wereldberoemd op Facebook met haar pizza-middagen met studenten. Lea Bouwmeester, die voor uh, uh, ja, kinderen van gedetineerden heel erg op is gekomen. Diederik Samson, die briljant uh, undercover ging als straatcoach. Er gebeurt ontzettend veel. Laten we ons niet de put in praten. Ja, nou ja, toch zegt zelfs Job Cohen... ik ben niet in staat gebleken om het ongunstige tij voor de Partij van de Arbeid te keren. Hij spreekt dus ook van een ongunstig tij... Ja, aan de ene kant was dat zo. Hè. In de media uh, kwamen we niet goed over het voetlicht. Uh, aan de andere kant, we hebben wel dertig zetels gehaald. Hè. We zijn wel nog steeds de tweede partij van Nederland in de Kamer. Laten we het niet vergeten. Ja. Ja. Uh, meneer Kraaienveld, uh, hoe, hoe kijkt u naar uw partij... in het licht van de afgelopen gebeurtenissen? Nou ja, goed, uh, uh, op dit moment uh, uh, uh, bezinnend... Uh, maar goed, ik zie onszelf gewoon als een uh, sleeping giant op dit moment. Als ik zie hoe krachtig we zijn, uh, ook weer op het partijcongres... waarin zoveel jongeren toch, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waar ik me enorm in thuis voel, gewoon uh, in, in rondlopen. Jullie Go kijken vooruit, merk ik, hè? Is dat, ja. Uh... ja, graag. Ja, ja. ja? <hijen> zeker. <hijen> ja, want uh, de Partij van de Arbeid is altijd ontzettend goed ook weer in, uh, in campagne voeren. Ja. Uh... ja, maar daarna moet je het vasthouden natuurlijk. Ja, daarna moet je het vasthouden. En uh, nu, nu doen we even niet mee. Hè. Nu zitten we in de oppositie. Ja. Uh, maar wij hebben wel die kracht om ook weer uh, mensen met elkaar te verbinden. We zijn niet voor niks een brede volkspartij hè, van het midden. En uh, uh, kunnen daarmee veel kiezers aan ons binden. En ik geloof nog steeds in die kracht, ondanks dat de peilingen nu even slecht zijn. Hartelijk dank. Wij praten hier straks uh, verder. Het stadion mochten ze al niet in en nu ook de stad niet. 59 FC Utrechts fans kunnen het wel vergeten in Enschede. En de burgemeester van Enschede legt zo uit waarom. Is de verkeersinformatie bij de AWB: Jolanda van der Velden mag in alle rust: de files ervoor op deze vette dinsdag, de Mardi Gras, nou dat helpt toch wel hoor, voor het verkeer... 76 kilometer. Uh, goed nieuws over de A4. Daar zijn de rijstroken weer open op de parallelbaan. Dat betekent dat het verkeer op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... misschien wat beter gaat doorstromen. Daar staat nog wel tussen Alfred Berkel en Roodreis... en knopend Ibenburg 10 kilometer. En ik kreeg net een beller door. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam... is bij de Botlektunnel een aanrijding geweest. De rijstrook is daar dichter, staat nu 3 kilometer. Wij, wij kennen geen vette dinsdag, hè, Jolanda. Marika? Nee? Carnaval? Uit New Orleans ken ik die, maar... Ja, ja nou ja. Ik denk, we zuiden de Moerdijk vast, hoor. Goed. Vette dinsdag dus, Jolanda van der Velden. Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Veel mensen in Gaza zijn wel klaar met Hamas. Het is alweer zes jaar geleden dat de radicaal-islamitische organisatie... een monsterzegen behaalde bij de verkiezingen. Destijds hielpen vooral vrouwen Hamas aan de overwinning. Maar mochten er nieuwe verkiezingen komen, en daar lijkt het op... dan is de kans klein dat ze dat opnieuw zullen doen. Want ze hebben de afgelopen jaren maar weinig profijt gehad van Hamas. Een straat met weinig auto's en ontzettend veel wachtende mensen...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 En wat die bezetting kan betekenen, heeft ze meegemaakt toen ze op 15 maart in een demonstratie meeliep. In de avond, uh, from everywhere, we attacked by the Palestinian, uh, by the Hamas actually first, and begon de aanval van Hamas. They hit, iedereen, everyone. Uh, they de the, the verbrand.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 Team voor 9 gaan praten met Roland Stekelenburg, onze internetdeskundige. Roland, door fanatic gamers wordt er al maanden uitgekeken naar de opvolger van de Playstation Vita. Nieuwe draagbare spelcomputer van Sony, vanaf morgen overal te koop. Heb jij daar al mee gespeeld? Ik heb er al mee gespeeld, ja. Het is trouwens de PlayStation Vita, de opvolger van de PlayStation Portable. Maar goed, oh. ik neem het jou niet kwalijk, want uh, ik denk uh, nee. dat je er nog nooit mee gespeeld Sorry. hebt. Nee. nee. Hmm. Uh, ik was in januari op de CES en daar was hij uitgebreid op de Sony stand uh, te bekijken. Mocht hij er ook mee spelen en alle spelletjes uh, mee doen, dus ik heb dat gedaan. Uh, gisteren zijn de eerste partijen in Nederland ook verzonden door de postorderbedrijven. Dus de mensen die hem besteld hebben, zoals ik, die krijgen hem vandaag in de bus. En voor de fanatieke gamers... Uh, <laughs> Waarbij gamers... hij zich, uh, verheugd in ja, de handen wrijft. Hè? Ja, <laughs> ja. Als mensen willen meekijken dan kan dat. dat helpt de webcam via Radio 1. Ik zou zeggen radio1.nl, kijk even hoe uh, Roland nu aan het glimmen is. Maar ga door, Roland. Voor de fanatieke gamers is de Vita, uh, denk ik, een, een mooi apparaat. Het is grafisch, echt geweldig. Uh, spelletjes zien er ook fantastisch op uit. Hele mooie scherm. En het verschil met de, de portable, de, de eerdere versie? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat, dat uh, voor de echte gamers... Ik, ik hou me vast, kan je op de webcam zien. Uh, op de remote van de PS3 daar zitten twee pookjes. Ja. Daar kun je die geavanceerde games heel goed mee spelen. En dat zat niet op deze draagbare mm. dingen. Nou, Op die nieuwe uh, zit dat wel. En daar, daar hebben ze nu eigenlijk de beste elementen van de, gewoon de PS3. De, de thuisspelcomputer, uh, de oude Playstation Portable... en van de telefoons... Hebben ze eigenlijk gecombineerd tot een heel mooi nieuw apparaat. Hm, hebben ze toch ook niet gewoon een telefoon ingestopt? Dat nee, zou dat zou handig ik, zijn. Er zit wel wifi in, ah. er zit 3G in, er zitten locatiebepalingen, daar kan ik zo wat over vertellen wat je er allemaal mee kunt. Maar het enige wat je er niet mee kunt met het apparaat is bellen eh, en sms'en. En dan raak je tegelijkertijd ook wel het belangrijkste probleem van het apparaat. Want er zijn natuurlijk in de loop der jaren zoveel telefoons gekomen waar je heel goed spelletjes op kan spelen, wat mensen ook massaal doen. Uh, dat je eigenlijk je af gaat vragen van... ja, waarom zou je nou nog zo'n uh, speciale gamecomputer kopen? Het kost ook 250 euro. Spelletjes hiervoor zijn best duur, mm. vaak 30 euro... Ja, en mensen zijn er toch aan gewend geraakt... dat je voor een paar euro hele leuke spelletjes op je iPad kunt doen. Of op ja. je gewone telefoon. Ja, en, en uh, ik geloof ook tijdens het spelen... is het belangrijk dat je contact kan hebben hè, met, met vrienden en vriendinnetjes. Ja, kan dat... dat op deze wel? Is die wel ja. uh, adapted? Maar aan... Nou, dat heeft, hebben ze nu heel erg geprobeerd erin te stoppen. door social features. Uh, uh, ook belangrijk om te zeggen... er zit ook gelijk Facebook in, mm. uh, Twitter, uh, uh, uh, Skype. Ja, dus je kunt bellen is chatten. ook zo 2010, hè? Ja, dat is een heel oude wet, waarom daar nog bellen? Um, <laughs> maar er zit ook neer op, noemen ze dat. En dat, dan kun je zien welke andere uh, uh, Playstation-vita's er in de buurt zijn. Welke mensen daarop zitten te spelen en wat voor spelletjes ze doen. Dus je kunt in de trein ook online met elkaar uh, natuurlijk uh, spelletjes gaan spelen. Maar ja, dan heb je het weer. Dat hangt er dus wel vanaf hoe succesvol uh, die nieuwe uh, vita wordt. Uh, heel kort nog even, uh, Roland. Is... Sony weer een stap verder, de concurrentie, Nintendo, de 3DS... weer een stap vooruit? Nou, de Nintendo heeft uh, een jaar geleden de 3DS gelanceerd. Uh, dus Sony moest wel iets doen. Aan het begin dacht iedereen dat dat niet zo goed zou gaan. Met die, uh, dat ging ook niet goed, de verkoper viel tegen. Door een prijsverlaging en allemaal nieuwe spelletjes die ze erop gebracht... hebben zie je nu toch dat een jaar na de lancering... de 3DS van Nintendo eigenlijk heel goed gaat. Ze hebben in het eerste jaar meer verkocht dan van de oude voorloper... Uh, daarvan en Nintendo tim het sowieso heel goed aan de weg uh, na de zomer komt ook de, de nieuwe Wii uh, op de markt de Wii U en uh, ja dus de, de grote strijd tussen de, uh, de, de spelletjesfabrikanten en de apparaten waar je dat op kunt spelen die gaat nog wel even door goed Roland steken we weer veel plezier dank je wel tijd <laughs> We gaan naar het voetbal. Burgemeester van Enschede legt namelijk 59 FC Utrecht supporters... een stadsverbod op. Aanleiding zijn de rellen bij de wedstrijd Utrecht-Twente begin december. Daar ging een hoop mis, misschien weet u dat nog. De hooligans die zondag Enschede niet in mogen... hebben vanwege die rellen van de KNVB een landelijk stadionverbod gekregen. En nu dus ook van de gemeente een stadsverbod. Burgemeester Den oudsen van Enschede, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal wat, een stadsverbod. Waar bent u bang voor? Nou ja, ik doe dat ook liever niet natuurlijk, hè. Maar het is, je ziet toch vaak dat, uh, dat zich buiten stadions ook uh, mogelijke rellen of kleine afrekeningetjes voordoen. Waarbij niet alleen uh, mensen met een kaartje voor het stadion betrokken zijn, maar vooral ook mensen zonder kaartje. Die komen helemaal en, niet meer voor nee. het voetbal, meneer Rene. Nou ja, het, het is natuurlijk ook uh, eerlijk gezegd wat uitzonderlijk, maar het was ook vrij uitzonderlijk wat er in Utrecht gebeurde tussen de verschillende supportersgroepen. Dus ik heb even gekeken naar van wat, wat doe ik nu en ik wil eigenlijk geen enkel risico nemen. Dus heb ik het op deze manier gedaan. Wat is de wettelijke basis voor het ontzeggen van de toegang tot de hele stad? Nou, er zijn eigenlijk twee, twee wettelijke basissen. De ene is de voetbalwet, die gaat hier in dit geval niet op omdat je dan eerst een zaak moet opbouwen. Dus dan moet je eerst een keer waarschuwen en dan nog een keer en dan mag je een gebiedsverbod opleggen. Vindt u dat overigens uh, een manco in de voetbalwet? Ja, omdat, je, omdat het vaak gaat om first offenders die in de politieregistratie eigenlijk nog niet echt voorkomen. In dit geval moeten ze ook nog een keer veroordeeld worden. Hè? Dus ik heb sowieso niks. En de tweede is eigenlijk een heel eenvoudig artikeltje in de gemeentewet. Waarin staat dat als een burgemeester een ernstige verstoring van de openbare orde verwacht. Of daar bang voor is. Dan kan die een, een, een, een, een, een handhavende maatregel nemen. Uh, waaronder bijvoorbeeld een gebiedsverbod voor een beperkte tijd. Die laatste mm. is veel lichter hè, eigenlijk, omdat het gaat maar voor één dag. Er zit geen meldingsplicht aan, um, maar het geeft wel aan uh, uh, wat, uh, wat het probleem is. Maar goed, u zegt een manco, uh, of ja, geeft u aan, de, de, de, de, de, daar ja. zit toch een gat in, in de voetbalwet. Maar u kunt dus uit de voeten met, met, met de gemeentewet. Nou, het is dus even de vraag of dit, of dit ook, uh, ook uh, breder toepasbaar is. Maar in dit geval heb ik het zo gedaan. Maar de voetbalwet is natuurlijk in die zin veel interessanter. Omdat je dan ook een meldingsplicht kunt, uh, kunt opleggen. Kijk, het liefste zou ik hebben dat, uh, dat de burgemeester van, uh, van Utrecht op mijn verzoek... een meldingsplicht oplegt ongeveer in de pauze van de wedstrijd op een politiebureau ja, Utrecht. Ja, en dat, dat gaat hier niet. Helder. Burgemeester Den Haalsen van NSGD, dank voor uw toelichting. Oké, okay. dag. De wereld draait door, er moet geld verdiend worden. de Radagensjoen op weg naar het nieuws. Dit zijn de bezoekers, die hebben allemaal een virtuele portemonnee in de achterzak. Op zoek naar de bron. Iedereen zegt crisis, crisis, crisis. Merk je dat het crisis is? De wereld op uw stoep. Je moet tot mensen doordringen en zeggen we kunnen het leven voor je beter maken. aangenamer, prettiger. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn. It's Radio 1. Het nieuws.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 Dit is Radio 1.